Oh van David, O Here, hoor mijn gebed. Neig de oren tot mijn smekingen. Verhoor mij naar uw waarheid en naar uw gerechtigheid. En ga niet in het gerecht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor Uw aangezicht rechtvaardig zijn. Want de vijand vervolgt mijn ziel. Hij vertrekt mijn leven ter aarde. Hij legt mij in duisternissen als degenen die overlang dood zijn. Daarom wordt mijn geest oversteld in mij. Mijn hart is verbaasd in het midden van mij. Ik gedenk aan de dagen van alles, Ik overleg al uw daden. Ik spreek bij mezelf van de werken uw handen. Ik breid mijn handen uit tot u, mijn ziel is voor u als een dorstig land zeg maar. Verhoor mij haastelijk, heren, mijn geest bezwijt. Verberg uw aangezicht niet van mij, want ik zal gelijk worden degene die in den dalen. Doe mij uw goede tierenheid in de morgenstond horen. Want ik betrouw op u. Maak mij bekende weg die ik te gaan heb. Want ik hef mijn ziel tot u op. Red mij, Heeren, van mijn vijanden bij u, Charlie. Leer mij uw welbehagen doen. Want gij zijt mijn God. Uw goede geest geleidde mij in een echt land. O Heere, maak mij leven om Uw wil. Voer mijn ziel uit de benauwdheid om Uw gerechtigheid. En roei mijn vijanden uit om Uw goede En breng hen om, allen die mijn ziel beangstigen. Want ik ben Uw knecht. Verder van de beleid is des geloofs. Het derde artikel van het geschreven woord gods. Wij beleiden dat dit woord gods niet is gezonden nog voortgebracht door de wel eens mensen. Maar de heilige mensen God, van de heilige geest gedreven zijnde. Hebben het gesproken gelijk de heilige peterus zegt. Daarna heeft God door eene bijzondere zorg, die hij voor ons en onze zaligheid draagt, zijn knechten, den profeten en apostelen geboden zijn geopenbaarde woord bij geschriften stellen. En hij zelf heeft met zijn vinger de twee tafelen der wet geschreven. Hierom noemen wij zulke schriften. Heilige en goddelijke schrifturen, dat ze <lacht> Onze hopen en onze vurwachting, voor dit avond is in de naam des Ieren. Die de hemel en de aarde uit niets heeft voorgedacht. maar God die trouwt en eeuwig, leef. en die nooit zal laten varen, het werk uw handen. Amen. Geliefde. Genade zij u en vrede wordt u rijkelijk geschomd van God den Vader en van Jezus Christus den Heer. In de troostvolle gemeenschap des heiligen Geestes. Amen. Laten we nu trachten voor een elkander het heilige aangezicht. Deze heren te zoeken in een gemeenschappelijk gezicht. Drie enige volk, aanbiddelijk wezen in de hemel. Het is alleen in de weg van uw goddelijke voorzienigheid liefde en trouw al heren, dat we in dit avond ure, aan de eerste zondag van dit jaar, wederom geschaard mogen zijn, rondom de kandelaar van uw blijvend volk en getuigenis. Ja, dat eeuwigst zeker is, een slechte wijsheid leert. En ook op al dan lang het idee op, uwer erven omhoog gekomen tot de troon der genade. Daar sprak plaats van uw heren, en wij op de voetbank uwer eigenen voeten. Ach, heren, mocht gij dan op ons nederzinnig lens omhoog zijn. In die een enige, in die gezegende borgenmiddelaar. Voor zijn volk op aarde, ja die grote ogenchriester. Oh die altijd voorgaat voor zijn kerk, om voor zijn volk te bidden. O oh God, want wij weten niet, dat wij zullen bidden. Want van nature weten we niet En wat we nodig hebben nou hier We liggen verklaard in onze doodstaat En er zijn geen uitkomen naar toe Maar mochten het uw wagen op oh naar de grootheid uw ergen Om ons te bedenken in dit avond uur. Om ons nog te maken met zelf. Want tot wien zullen wij nog aan Ga je alleen met de woorden des eeuwigen levens. Ga je alleen maar te spreken. En het is er. De gebieden het staat er. Heer, dat we dan eens een plaatsje mogen ontvangen. Aan uw zijde. Naar al onze moeite, naar al onze nood, naar al ons verdriet al wat leidt ons nog eens in die gangen Ja dan die gescheidenheid van u mocht leren kennen Want van natuur al hier hebben we geen betrekking op u Maar mag hij dat zelf nog eens komen te schenken En nog eens uit de volheid van uw genade Geschenken ons genade voor genade. Want dat is alleen, wat God, gij, waar wij nog op lijden kunnen. Want de rechten hebben we niet. En onze grondslaag in het stof. En waar zullen we dan heen gaan, oh God. Alleen tot u. Gij bent toch God die mildelijk geeft. En die niet verwijt. Mocht Hij ons dan zo in dit avond te denken. Naar de grootheid u erbarmhartig heden. Wacht op het liggen van een tijd, In de mededeel bereidt u vermiedde. In die gezegende Emmanuel. O God mag dat in onze ons verklaard worden. Het is toch zo noodzakelijk dat u leren kennen. En Jezus Christus die gij gezond hebt. Want dat is toch het eeuwige leven. En we zijn de eeuwige dood onderworpen. Al we kunnen niet dieper zakken. Al dat we reeds gezakt zijn. Maar gij hebt een arm met macht. En uw hand heeft groot vermogen. Wil gij ons al gedenkeren. Alles wat op uw zegen hoopt en wat. Mochten we in ons gekomen zijn met een biddend verlangen, kon het dan in uw lieveraad bestaan om ons te gedenken. Alweer gij weet wie we zijn, of we gekomen zijn uw heilige aangezicht te zoeken en uw woord te horen, laat u zelf dan niet ombetuigen en laat uw volk. Niet schaam, rood wij verkeren, Maar wil van een allende en vieren En hun een mond vervullen met gezang. Dat uw lieve geest nooit door de rij hemel gaan. Ja, dat u er nooit bij slag mag gaan op ons leven. We hebben toch al een kostelijke zijn. Oh, God schenkt er toch eens een indruk van. Anders gaan we maar zo indrukloos. Zo biddeloos, zo gedachteloos. Ja, waardeloos over de aarde. Totdat we weggenomen worden door die koude handen dood. En dan is het eeuwigheid. En dan is het voor eeuwig te laat, God. Maar mocht hij het los op onze zielen binden. Ja, dat we een kostelijke ziel hebben. O God, open daartoe onze blinde ogen. En mocht gij ons nog eens stilzetten op de weg. Naar de eeuwige nacht. Gij kan het alleen maar doen, alweer. Mogen Mocht dan in dit avonduren u zelf niet onbetuigd laten. En mocht een iegelijk onder noos gedenken. Kon het nog eens in uw lieve raad bestaan. Mocht dan ooit paar legt aan uw middelaars kroon. Want hoe meer er donder dan hoe groter de koning, en hoe heren, ge zijt het toch Om Ontont van alle lof en dankzegging en eer. Ja, van u tot in alle eindigheid. O God, dat we daarbij ingesloten mochten worden. En dat we het allemaal niet meer van onszelf verwachten. Want we hebben toch allemaal een hoop. Maar het is de hoop der spinnenkoppen. En die hoop zal eenmaal vergaan, in het uren de doods. Mogen we dan in dit leven reeds die hoop wegnemen. En ons schenken wat we niet hebben willen, en dat is die leven hoop. En wegnemen wat we niet missen willen, dat is onze eigen hoop. Ach heren, dat we dan eens als een uitgewerkte, en als een ontledigde zonbaan. Op aarde mochten nederzakken, en onze rechter omgedaan te bieden. O, wat de seizelijke enzelige handen, voortvloeien uit uw goddelijke duimte. En o, ah, is schijnt het dan ooit, ook in dit avond uur. Al veertaren de eerste zondag, van de heidelberge is ons Oh Heer, en nu komt de vraag op ons. Wat is uw enige troost? O, hoeveel zijn er in ons midden. Die er wel eens betrekking op gekregen hebben. Ja, die enige trouw Ja, die er kennis aan hebben aan die troost. Anders gaan we als ongetrouwens. O, die ongetrouwens in ons midden. Ja, die voortgedreven Ja, die verdrukte, Ga En daarom ervoor. Gedreven, ziet, ik zal uw steenig hand eerlijk worden. O, dat God zonder, uit dat eenzijde ja, Jouw doorgrondelijke zondwaardwieden. En ik zal u op zafieren grondvesten. O, dan zijn wij het voorwerp van die vrije soeperijnen. Genade die even u bemoog. O, Heer, al even zijn toch. En die gelukkonser in ons midden. En in het bijzonder warme volk op aarde. O God die wou ook nog mogen hebben. Het zijn toch de kerken der aarde. Maar ze kunnen het zelf niet bezien. Zo meenig maal is hun pad in de donker. En dragen het licht op hun rug. O God maar mocht hij de nog eens in overkomen. En mocht hij nog komen te versterken wat je ge hebt gebracht. Want alleen wat gij brocht oh kan, God. Ja, dat zal maar juichen tot weer. Want dat is dat eeuwigheidswerk. Ja, dat is dat eenzijdige godswerk. En u mag uw kerk, maar er het voorwerp van worden. O Heer, gedenkt zich. Ook in dat jaar dat voor ons ligt. Maar gedenken niet gelukkig gemeente. De oude van de, de dikke. Die aan een kramp werd zijn gebonden. Die niet meer met ons konden zijn. O God en de jeugd der gemeente. Er is zoveel nood in de wereld. Maar mocht er nood in ons leven worden. Ja, mocht het leven scheepjes ondergaan. Om het leven achter de dood in u te vinden. O heren, gedenken niet geluk onder. En mogen dan ook in de week die voor ons ligt, Mogen dan ons genade dragen en sparen. En niemand ons er weg nemen. Door die koude hand is doos. Want dan zullen we het moed ervaren. Dat al onze gerechtigheden zijn een wegwerkelijk leed. En onze ongerechtigheden hebben ons enige woorden. Na die eeuwige nacht. Maar oh God draagt nog een vertrouw. Hoor en verhoor nog En wil ons goed aan bij zijn Gedenk ook uw knechten, Die nog hebben de tuin open van uw kerk En al de handdrager En in het bijzonder onze handdrager Die ook in ons midden zijn er is sterk ons En wil gij met ons optrekken In dat jaar dat voor ons ligt en mochten we er eens van doordrongen worden. Ja, mocht het eens ernst in het leven worden. Indien u haar gezicht dan niet optrekt. Niet mede optrekt. O God, laat ons van deze plaats niet optrekken. Want we zullen nooit door die woestijn heen kunnen komen. Nee, daar zullen we zeker omkomen. Maar als geinig ons mede gaat, hier, Ja, dan zal het alsmaar vanzelf gaan. Want gij zijt een leidend en steunend en onderhouden, Ja, een dienend God voor uw volk. En zo noodzakelijk voor een iegelig honden. Heer, hoor en gedenk nog. midden des torens, des omvermens. We het van u. Om uw verbond, om Christus wil u. Amen. gingen we nu uit de 25e der persoon met en daarvan het vierde het vijfde en het zesde vers wij noemen die persoon 25 zeer goed hij kent geen paal. God is recht dus zal hij door onderwijzen en die twaaler brengen in het rechte spoor. Hij zal leiden zacht gemoed in het effen recht des Heren. Wie hem de valt te voet. zal van hem zijn wegen leren. Loutere goedheid liefde koorden, waaruit zijn des zijn paard en die zijn. Verbond en woorden. Als hun schattig land. Wil mij. Uw naam ter eer. Al mijn heuvel dan Vergeef ik. Ik heb tegen u o Heer Zwaar en menig. Maar al En het zesde vers. Wie heeft lust. Dijn Heer het en vrezen, het al en even goed en wat er verder volgt, 4, 5 en 6. En inmiddels krijgt uw gelegenheid uw liefdegraaf af te zonderen voor die welbekende doemijnen. De reizigers naar de eeuwigheid. Het is u zo even voorgelezen uit Psalm 143. En het staat er in Psalm 143 Daar zegt David, doet mij uw en hij in de morgen stond horen, want ik betrouw u. Maak mij bekend de weg in ik te gaan, want ik heb mijn ziel tot u op. Hier hebben we de, de uitspraak van een ontblopen bidder. <lacht> David, die door de Heerigast koning over Israël gesteld was. Die was gevallen in de zonde met badzeebaan en de moord op Uria. En toen had de Heer gezegd tot David, het zwaar zal van je niet wachten. En al mijn geliefde, als er ooit een op aarde, dat heeft in en door moeten leven en door worstelen. Dan was het David. En hij zien we hem jaren later. Zien hem gaan. En hij moet hij vluchten voor zijn eigen kind. En toen David daar was. Daarboven in die Hermon. Waar de 42e persoon is geboren. En toen David in Hermon was. Toen zou die morgen daarop, volgens de berichten, zou David omzingeld worden door Absalom. En dat was onherroepelijk de dood. En er was David zich goed van bewust. Maar wat moest David nu doen? Kon David naar de vluchten ja. Maar wat moest hij nu op gaan pleiten? Op zijn kindschap? Nee. Op het terechtigheid? Ook niet. Want hij wist dat hij die zonde en dat hij het verdiend had. En wat doet David dan? Dan steekt hij twee lege handen naar de hemel. En wat zegt hij dan? Doe mij uw goedertieren. Aushouden in de morgen toe. Wat deed hij nu? Die pleitte waarop op de deugd van Gods goeder dierenheid. En wat beloofde David terug? Na nou, die belofte. Niets. Niets. Ik kan u die hele persoon niet lezen. Dat David iets terug beloofde. Was David dan niet zich bewust van zijn kindschap? Ja, Jazeker. Dat wist hij heel goed. Maar waarom deed David dat dan? Die had geleerd dat uit hem geen brug. Zo nu pleit hij op de goede tierenhuis. In de morgenstond. Als dit God met hem optrok in die morgenstond. Dan kon Absalom die kon hem geen kwaad doen. Kan je begrijpen? En daar zegt hij er wat achter. Dan zegt hij er wat achter. Wat zegt hij? Want. Want, want ik betrouw op u, dat want. Ja dat is dat land des geloofs. De David u door het geloof. Wat ging u nu? Pleiten op Gods goedertie. Op Gods gerechtigheid. Hij was een pleiter. Op de derde God. Want. Ik betrouw. Gods liefde. Gods goedertieren. Maar de trouwe Wie Die was voor David. Onwankelbaar. En al wankelde David nu. God wankelde. nooit. En daarom zegt de heer Jeremia 31. Ik heb ze getrokken met koorde, der goedertieren. Al die deug van Gods goedertieren. Wat moet David nu gaan leren? David zegt verder in zijn persoon. Leer mij uw welbehagen te doen. Leer mij uw welbaren te doen. Want gij zijt mijn God. Wat wil dat zijn? Daar leerde David uw welwaarde. Dat was de ondergang van zijn welwaarde. Daar ging de mens onder. Kijk daar gaat de mens onder. In de wille gods. Dan wordt hij uitgewonnen. Dan wordt hij ingewonnen. En hij wordt overwonnen om het pad van Gods gebouwde te lopen. Kijk, dan zink het oude. En dan komt het nieuw. Dan komt dat leven, komt naar boven. En dan zonk David onder. Met al zijn ellende. Met al zijn verdriet. Met al de moeite. Met al de strijd. En zegt, Heer. Doe mij. O, dat eenzijde. Ja, dat soeverein. Van een onbloute bidder. Op de bergen van de hermen. Ver van God. Verjaagd. Verkroon. En daar vlucht hij. Naar God toe. Om Hem Te benodigen. Onder die omstandigheden. En dan zegt hij. Heer. Maak mij levendig. Maak me levendig. Maak me levendig. Om uw naam te Voor mijn ziel uit de benauwdheid. Om uw gerecht, De duide gods. Verklaar ten midden der ellende. En de trouw, Als een arme volk op aarde. Die hoe het ook tegenlopen. Gestadig op Gods goedheid open. O dat Ja die moet het wel zijn. uitroepen. Zo gij in het recht wil treten. O heer, er gaat het lang. Ons ongerechtigheden. Wie zal dan bestaan. Doe maar. Uwe goedertierenheid. Welke verklaard ligt. In die eeuwige gafel. Die is In Jezus Christus. Daar gaat de ziel. De drie stukken leren. Die noodzakelijk zijn. Om gekend te worden. Om wel getroost te leven. En eenmaal zalig te sterven. Dan zullen we de drie stukken moeten kennen. Ellende, verlossing. En dankbaarheid. En daar hopen we met de hulp van de In dit komende jaar. Op grond van de Heidelberger. Hopen we daar doorheen te trekken. Door die drie stukken. En hopen gemeente van harte. Ja dat God er zelf is in mee mocht trekken. Door de woestijnen des leven. Zodat we nog eens vrucht af moeten. Ter bekering waren. Ja, tot ere van zijn lieve naam. aan, bij zijn goddelijke deugd, tot stichting van zijn kerk en tot zaligheid onze zielen. Zondag 1. En nu gaan we naar onze eerste zondag van de Heilige Berger Katechisme. En dan is vraag 1. Welke is uw enige troost. Bij de leven en sterven. Dat ik met lichaam en ziel. Beide in het leven en sterven. Niet mijn. Maar mijn getrouwe zaligmaker. Jezus Christus eigen bent. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaalt en mij uit alle geweld des duivels verlost heeft, en al zo bewaard dat zonder de wil mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd Valken. Ja ook. Dat mij alle dingen. Tot mijn zaligheid dienen moet. Waarom. Hij mij ook door zijn heilige geest. Des eeuwige levens verzekerd. En hem wordt aan te leven. Van harte willig. En bereid maar. Vraag twee. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten? Of dat gij in deze troost zalig leven en sterven mogen Antwoord drie stukken. Ten eerste, hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Ten andere, hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost. Worden. En ten derde, hoe ik houde voor zulke verlossing, zou dankbaar zijn. Tot zover, geliefde. We weten allemaal hoe dat de Heidelberger Catechismus ontstaan is. En dat zou je al vele malen reeds verteld zijn. Hoe dat Heidelberger catechismus onder de keurvorst van Pauls geschreven is. Waarom? Kijk gemeent in die dagen, toen waren er predikanten die preekten alleen maar uit de zendbrieven. Er waren andere predikanten die preekten alleen maar uit het oude verbond. Er waren andere predikanten. Die preekten altijd maar. Uit het nieuwe testament. Onder andere de Lutherse. Die hadden daar een slag van. Dat waren de zogenaamde. Topische predikers. Wat is topisch preken? Ja je zou zeggen. Dat hebben wij er meer nodig. Maar dat wil ik je toch wel even zeggen. Dat is een tekst misschien wel 300 keer preken. Altijd over die ene tekst. Topisch. Maar dan kreeg je natuurlijk een eenzijdige gang in de waarheid. En toen de keurwoord van Paul in 1534, Frederik de derde. Die gaf opdracht aan twee Theologische professoren. Die waren professoren in de theologie aan de Heidelbergse Universiteit. En die waren 26 en 28 jaar oud. En dat was best in ons, En die kregen opdracht, die twee jongens, waren nog maar jongens, een opdracht. Om de geloofsleer. Dat is de geloofsleer. Ja dat is geen begripsleer. Dat is geen verstandsleer. Dat is geen gemoedsleer. Nee dat is een geloofsleer. Om de geloofsleer in een korte katechisme. Wat is een katechisme? Ja wat is dat nou weer? Katechisme dat betekent katechetiek. Dat betekent vraag en antwoord. Zoals op onze kategorisaties. Zo dat is om de mensen te onderwijzen. Hebben ze dat boek opgesteld in vraag en antwoord. Kategoriek. Deze twee professoren en vooral Ursines. Geholpen door Casper Olivianus. Die hebben in 1534... Hebben ze dat Heidelberger Catechismus uitgegeven? Die door Petrus dathee, dat was weer de hoofdprediker van Frederik de Derde. Petrus dathee, die heeft hem vertaald in het Hollands. En in 1618-19, dat weten onze katholieke heel goed, op de Dortse Synode. ...zijn de schrift aangenomen... ...en daar was de Heidelberger ook bij. Zo, nu krijgen we de Heidelberger catechismus ...en dan zien we dat de Heidelberger catechismus ...is ingedeeld in drie stukken. Dat is de ellende, de verlossing en de dankbaarheid. Staan die stukken nu achter elkaar... Nee, die stukken staan naast elkaar. Maar hopen we dan met hulp van de daar wel in het onderwijzen. Nu kunnen we lezen van zondag 2. Van zondag 2 tot haar kind vertrouwen. Ik heb dat wel meer gezegd. Maar dat is een schoon voorbeeld. Dat is in Jezaja 66. Dat zijn geen praatjes van mij hoor. Nee, dat is zuiver Gods woord. Zoals een moeder haar kind vertroost. Waarom niet een vader? Omdat hij die liefde tot dat kind een andere vlak legt. Al is hij er net zo oud, net zo voor. Maar de moeder die heeft dat kind onder de hart gedragen. En als dat kind nu draagt geblezen, of dat kind is weg geweest, of dat kind is verdwaald geweest, en dat kind dat snikt en dat snikt. En dat weet, dan weet je moeder ook. Want het is een stuk van die moeder de leven. En dan gaat hij dat kind naar de bos nemen. En dan vertroost ze dat kind. Zoals nou oude moeder haar kind vertroost. Zo zal ik u troosten. Maar, wanneer je te Jeruzalem zijt, dan zijn ze thuis. Zo die troost is één. Ja daar is het laat maar maar zeggen. Opgelost in die eeuwige troost. En wat is nu gemeente uw eeuwige troost. Wat komt iemand man persoonlijke? persoonlijk hè? Is die zo vijandig tegen je. Nee echt niet. Die mensen hadden het goede met je voor. Maar zo moeten we het bekijken. Het is maar eenvoudig. Er zijn zoveel catechismusverklaringen Je hoeft een genezing te gaan lezen. Want er zijn er wel vijftig. Eerlijk. En die zijn veel kostelijker. Maar het gaat om een om de waarheid. Zoals een moeder haar kind. En Christus is gekomen. Om de werken des duivels te verbreken. Zo het eigendom van de duivel. Dat wordt het eigendom van Christus. Maar waar is dan de grond van die troost? Dat is het welbehagen ons. Zo gemeente, daar wordt genees naar grond gezocht in ons. Dat wordt niet gevraagd. Want als de grond gevraagd werd in ons, dan was het eeuwig kwijt. Maar het is het welbehagen. Het eeuwig welbehagen. Die vrije is die eeuwig hem beloog. Ik zal het nooit vergeten, ik was in Californië en dus dat een man, die zat voor zijn ziel ontzettend in de wandel. Ze zijn allebei in de eeuwigheid. En die man die kon het op aarde niet meer vinden. En toen kwam er iemand uit Grand Rapids, dat was dan 3000 mijl west, die kwam die man eens opzoeken. En toen kwam hij bij hem in huis, hij had hem jaren niet gezien. En die man die hem opkwam zoeken, dat was een levende man. En toen zag hij hem voor het eerst, toen zei die man, kom maar binnen. Want zeer goed hij kent geen paal, grenspaal, landpaal. Maar hij zegt, kom er maar in. Ja, dat zou ik nooit vergeten. Toen begon die oude man. Die begon te huilen. Hij zei ja jongen zegt hij. Als God palen kende. Dan was het voor mij. Voor eeuwig kwijt. Maar Gods goedheid. Kent geen paal. Hij zei nu kan ik nog. Zalig. Want er is geen grond. In schepsel. Maar de grond ligt. Welbehagen gods. Vandaar de rijkdom van het evangelie. Maar we moeten verder. En dan zegt hij in onze tweede vraag. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten. Opdat gij in deze troost zaliglijk leven en sterven mogen. Drie stukken. Ten eerste. Hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Ten andere. Hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost word. En ten derde. Hoe ik gouden voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Hier hebben we de ge. Alle onbekende drie stukken. Daar alle leraars en alle kerk hebben het allemaal over de drie stukken. Ze worden allemaal verklaard. Ze worden tegenwoordig bijna niet meer gepreekt. En het wordt bijna niet meer beleefd. Ten eerste. Hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Wat deed te kattegeet? Die sprong niet... ...over de ellende staat heen. Waarom? De kattegeet... ...die was dus een keer een paar springkanen ...tegen gekomen. Als ik het zo zeggen mag. En dat waren springkanen ...met mensenhoofden. Die kwamen uit Ezekiel. Wat zijn dat voor springkanen? Die springen over de ellende staat heen. Maar het bleven... Prinkhaar. Onthoud dat maar. Zo hij komt eerst in de ellende staan. Hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Dan komt er een zonde achter. En er komt alweer weer een vraag. Uit die man zijn beklemd gemoed. En hij zegt hij maar. Waaruit kent ge dan uw ellende? Die beklemde vraag. Hij zegt wel uit de wet gods. Maar dan zakt hij nog een stakje dieper. En dan komt hij bij een andere vraag. En van waar komt dan al die ellende? Bij de oorsprong van onze diepe vallen adem. Zo gemeente, we kunnen wel een sprong maken. Maar niet over de ellende staat heen. En wat is dat dan voor de troost? Dat is de troost voor Gods arme volk. Of dacht je soms dat je door die ellende staat in twee uur heen bent. Nou dan ben je wel op huis. Kijk, dat is nu de troost voor Gods kind. Wat is uw enigste troost? Dat die ellende staat. Dat als de ziel in die ellende staat verkeerd. er Gods godsgemis. In zijn overtuiging van zonde en ongerechtigheid. In zijn dood. Dat hij door Christus verlost kan worden. En door Christus verlost zal worden. En hij hoopt dat Christus die zaak voor hem oplossen wil. In zijn ellende staat. Denk aan u. O God en klaar. Want denk erom geliefde. Als een ziel in zijn ellende staat loopt. Dat hij heel wat afweegt hoor. En dat hij ziel heel wat afzucht. En dat hij ziel heel wat afschrijdt. Heerlijk. Want hij loopt zonder God op aarde. En hij heeft de dood achter hem. Altijd maar achter hem. Die dood. al oh, die dood. Die grijpt hem dag en nacht hem. Die dood. Want als ik sterf. Dan is het voor eeuwig kwijt. Zo wat doet die de staat. Die ontgrond een iets. En daar gaat hij. En kon die nu God maar. Maar die kan die niet. Nee natuurlijk niet. Nee helemaal niet. Want hij mist die God. Er is een scheiding. De zee was niet meer. Die scheiding moet opgeven. worden. Is een ellende Drie stukken. Ten eerste, mijn ellende staat. Zo, hij begint niet met de heer Jezus. Nee, nee, die Heidelberger, die was nog niet zo ontwikkeld, zie. Die liep niet zo hard. Die bleef bij de stukken. Tegenwoordig beginnen ze met de heer Jezus. En dan vergeten ze de ellende staat. Die vergeten ze. Ja, dat is gemakkelijk natuurlijk. Maar het zal toch niet werken. Dan moeten we moeten eens ellendig worden. Wat is ellendig gemeente? Dat is uitlandig. En wie was uitlandig? Adam. Die was buiten het land gezet. Buiten het paradijs. Buiten de godsvereniging. afgesneden. En daarom staat er kinderen. Dat K1 die leefde in het land van Nat. En wat betekent dat? Dat betekent vergetelheid. Zo hij woont in het land. Der vergetelheid. Oost van het paradijs. Ver van God af. En toch. Zo dichtbij. Een handbreed. En het is even. Onze ellende staat. Waaruit kent ge dan uw ellende? onze ellende staat. wel uit de wet God dan zegt zondag 3 heeft God dan de mens al zo boos en verkeerd geschapen zo komt dat bij God vandaan gemeente, nee want dan krijg hij ook weer een antwoord want dan zegt hij nee maar God heeft de mens naar zijn evenbeeld geschapen zo is zijn beeld Dragerschots, buiten zijn gemeenschap. Dat is onze ellende. Maar geliefde gemeente van Barnepoort, wat is nu onze grootste ellende? Ja, dat kan ik wel vragen, want dat weet je allemaal. Weet je wat onze grootste ellende is? Dat wij onze ellende niet kennen. Wat verklaart dat weer? Wat legt dat nou weer voor ons open? Onze totale doodstaat. Wat zijn we dan? De ongelukkigste van alle schepselen. Eerlijk gemeente. Eerlijk. Zouden we dan niet eens wakker leggen? Was dat maar waar. Maar dat doen we ook niet. Waarom? Omdat wij slapen gemeente. Ik zal het eerlijk zeggen hoor. We slapen dus slapen dus dood. Zo, wij moeten eens een keertje wakker geschud worden. Waarom? Omdat het dus Paulus het zegt. Ontwaakt, kom aan, ontwaakt gij die slaap. En staat op. Uit de doden. Uit die doodstaat. En Christus. Christus. Zo over ligt, Christus. Ten tweede, hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost word. Zo, er is een weg van verlossing mogelijk. Ja, gemeente. En daarom prediken wij nog, dat er een weg van verlossing mogelijk is. Voor degenen die van God gescheiden zijn. Zo, dan kunnen we verlost worden waaruit? Uit die gescheiden toestand, die ellende staat. Dat uitlandige, dat van God gescheidene, door Christus wederom teruggebracht wordende. Ellende. Ja, ten andere. Dat er zegt hij, hoe ik van al mijn zonden. verlost word. Zo nu hebben we het over vermoeide en beladene. Zijn er nog in ons midden? Ik hoop van wel. En daar heeft Christus tot gezegd. Kom herwaarts tot mij. Kom. Gij die vermoeid en belast zijt. Kom. En ik zal u rustig zijn. Tegen de vermoeide. De belasten, de beladenen, de ellendigen die buiten staan. Zo zie je gemeente dat het stuk der ellende wel een noodzakelijk stuk is. Wat ze David van het einde des lands? Roep ik tot u. Kijk dan om een tijd in het leven van ons kind. Dat hij van het einde der aarde. Gaat u naar God schreeuwen. En wat heeft u dat lieve wezen. In zijn ondergrondelijke. Nooit te pijlen zondag gezegd. Wat heeft u nu gezegd. Want echt gemeente we kunnen God de schuld niet geven. Tot het noorden ging. En tot het zuiden houdt niet terug. Breng mijn zonen van weg. En mijn dochterkens. Van het einde der aarde. Want ik ben God. En niemand meer. Ik heb geen lust. In uw dood. Denk er toch eens om mensen. En schrijf het allemaal niet op de uitverkiezing hoor. Want als die er niet was. Dan had de kerk geen hart. Want het is het hart van de kerk. Want daar liggen ze hoor. En wie liggen daar nu? Die ellendigheid. Gij hebt ellendigheid. Die uitgesloten. Dat van. Bereik door uw sterke hond. O Israëls. O verder. Zou je nooit behaten meisje, In de niet. Wat God nog wil doen aan een ellendig mens. Ja zegt hij. Ten hand. Hoe ik van mijn zonde verlost word En ten derde. Hoe ik houde. Voor zulke verlossing. Dankbaar zal En dan zegt de vijftigste persoon. Offert gouden. Uwe belofte. Uwe belofte. Daar zegt de dichter van. En wat ik u heb beloofd, in het heetst gevaar betaal ik u op het heilig altar Op het heilig dankaltaar betaal ik u. Kijk dan gaat de ziel, die gaat uit het stuk de dankbaarheid, gaat die God erkennen. Vooral de haalddaden die die hem geschonken aan een ellendige en uitlandige en doodschuldige en in Adam verdoemde wat God hem nu geschonken heeft de verlossing in Christus in dat heetst gewaar, toen de zielendag weg te zingen in de eeuwige nacht betaal ik u op het heilige dank bij die u wat alleen, ja kost. Kostelijk geleden. Maar dan gaan we een ogenblik van zingen. Ondertijds willen uit de 42e persoon. En daarvan het derde en het vijfde vers. O mijn zielen wat buigt, geneden. Waartoe zijt geen mij verontrust. Het oud vertrouwen weder Zoek eens hoogste lof uw lust Want Gods goedheid zal u druk Eens verwisseling geluk hoop op God Slaat oog naar boven Want ik zal zijn naam nog loven Maar deer de zal uitkomst geven Hij die het daag zijn gunst gebied Ik zal in dit vertrouwen leven En dit melden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 Mijn liefde, we hebben gehoord wat de categorie bedoeld met zondag 1. De drie stukken noodzakelijk om gekend te worden. Dus niet over de ellende staat heen stappen, nee. Maar de ellende goed inleven en doorleven en uitleven. Die ellende staat. En er worden mensen nu nooit van verlost. blijft hij meedragen totdat de deksel van de dood op zijn neus houdt. want die ellende komt uit zijn bestaan voor. die komt uit zijn bestaan zo die ellende staat die wordt wel weggenomen maar niet opgelost wel in Christus zo wanneer heeft dan een ziel troost nodig als een ziel galerig dat hij door zijn schuld ze zonde, zijn ongerechtigheid. Dat die buiten God op aarde staat. Geen hoop in deze wereld. En de eeuwige nacht voert, Om daaruit verlost te worden. En als dat de zielen mag ervaren. Dat tweede stuk. Die verlossing. Dan kunnen de tijden komen in het leven van Gods kinderen. Dan ze de mensen bij elkaar roepen. En dan ze zeggen kom. Ja kom luister toe. Gij Gods gezin. Gij die de Heer van harte vreest. Wat God aan mij deed onder wie. Wat Hij gedaan. Door zijn geest. Waarom hij? Dan zal dat een volk moeten zijn die er wat van weet. Want anders is het echt geen wonder voor de. Maar het wordt nooit zo'n groot wonder als degene die ze bij elkaar doet. Dat is het grootste wonder. En dan gaan ze leren wat Jeremia zei. En dat hoop ik gemeente. Ik hoop dat je dat mee naar huis. Ik ben de man die ellende gezien heeft. Hij zat op de pijn, Voor zijn eigen bestaan hoor. En door die kennis der ellende, uit het midden der ellende, begraven in de ellende, zegt hij: Het zijn de goede dieren, en deugd, dat wij nog niet vernieuwd zijn. Kijk, dat is dankbaar. Ja, dat is een ander stuk. En er kunnen er tijden komen in het leven van God, van Gods kinderen, Dan zullen we met dat oude dichtertje zeggen, ik zal u al God mijn dank betaal. U prijs je mij het zonlicht mogen eterdaad. Maar gij mijn God. Verlaat mij niet. Ja dat wordt ook wel mooi. En was dat nou avond zo. Maar dat is nu juist de ellende. Die ze met zich omdraven. Het af en omzwerven van de Heer. zover bij God vandaan. Als ze niet op de bekering zitten. Dan zitten ze op de uitgangen. En als God dan een, een sluier over de kering legt. En de uitgangen helemaal toesluit. Dat hij niet meer bij God kan komen. Dan gaat hij naar de 143ste persoon. Want daar gaat God volle toch mee. toe. Kijk, dan lopen ze eens een keertje vast met de eik. We moeten vast want als de ziel als goed vast gemeente, en nu spreek ik toch volk, dan hebben ze ook geen toegang meer tot de troon der genaam. Want kijk, die kunnen wij wel toesluiten, maar niet ontsluiten. En dan moet Gods volk wachten om bediend te worden. En dan moeten ze in die tijd in gaan leven, door gaan leven en uit gaan leven, dan ze nergens geen recht op. Als rechteloze, als hulpeloze tot hem gedrogen. En dan hebben we het er net gezongen. Ja, ik zal zijn lof, zelfs in de nacht, zingen daar ik hem verwacht. En mijn hart, wat mij nog treft, tot de god mijn leven. Ga je er niet jaloers op voor de gemeente. Op dat volk. Waaruit kent gij dan. uw ellende? En dat is de wet gods. Maar nou de drie stukken. Gemeente van Barnum. Het is de eerste zondagavond van dit jaar. En nu komt de vraag naar ons toe. Wat is uw enige troost uw enige een, enige troost in leven en sterven voor ziel en lichaam wat is dan je troost Neem die vraag eens mee naar huis en als ik het zo mag zeggen gemeente gaat er eens mee op je knie en ga eens vragen aan de heren al is het bij je der jaren wat die troost En als God je dan een antwoord wil geven, dan gefiliciteerd, dan ben je niet mijn. Maar mijn schuld, trouwens al, man, het is noodzakelijk gemeente, voor een op onze. En dan hoef je heus niet met de uitverkiezing te beginnen. Daar begint God ook niet. Daar, daar strijdt alleen de bijkomende waarheid tegen. Tegen de uitverkiezing. Maar het is het hart van God volk. Maar God begint een mens. Als je gemist mist En als de ziet, Ik zal je een voorbeeld geven. Laat ik nu eens heel eenvoudig maken. Als je nu straks langs de riviertje komt. En je ziet er een kind verdrinken. En dat kind roept om help. Dan zeg je nee. Je moet niet roepen om helpen. Want je verdrinkt toch. Zij zei, ja je verdrinkt toch. Zij roept maar niet om helpen hoor. Je gaat toch naar, naar de kelder. Zou je dat werkelijk zeggen? En nu kan je wel zeggen, dat je kindje moet je mond houden. Maar dat kind, dat scheelt nog veel harder. Want dat kind moet gered worden. En zo is het met de zielang. Als God een ziel ontdekt. Als een ongelukkige staat. Dan gaat die ziel. Die gaat God achterna schreeuwen. En dan zegt nou de duivel. En de hele wereld. Je bent toch niet uitverkoren. Die ziel die scheelt. Als een hek naar de water stromen. Want die ziel blijft schreeuwen. Dan tot totdat. Hij ook. Mij. genadig zijn. Anders zou die de De eeuwigheid ingaan. Zo is het. En dan staat hij niet in de kant te zeggen... ...je bent niet uitverkoren. Want die ziel die schreeuwt. Of die schreeuwen mag of niet. Hij schreeuwt. Waarom? Hij is in nood. In nood. Want hij is God kwijt. En er is diezelfde oorzaak van. Kon hij niet meer een andere schuld geven... ...maar dat kan hij niet. Hij is zelf de oorzaak... ...van de scheiding tussen God en zijn ziel... En dan gaat hij die onbekende God gaat hij achterna schreeuwen. Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen. En dan kan er wel de zogenaamde grote bekeerde en groeven en doorgeleiden zeggen. Je mag niet schreeuwen. Maar dan hebben ze het niet van God geleerd. Want als een ziel van God geleerd heeft. En dat zeg ik tegen Gods kinderen in ons midden. En ze komen zo'n schreeuwende ziel tegen. Weet je wat ze er ook doen? Dan gaan ze ook schrijven. Dat durf ik je gerust te zeggen. Want dan wordt die ziel op die ziel gebonden. Als het maar godswerk is. En dan kan je je godsdienst van hoor. Die kan je maar houden. Eerlijk. Want dat word je toch wel eens een keertje ziek van. Ze komen je precies vertellen wat je doen moet. Maar niet om te verdrinken. Maar als het waarlijk godswerk is. Dan word je op de ziel gebonden van gods kinderen. En wie het zijn zijn. Al zijn ze doodarm op aarde. Kan me niet schelen. Maar als er een ziel hoort schreven naar God toe. Dan word je op je ziel gebonden. Ik zal het je vertellen. En ik ga niet uit mijn eigen leven hoeven echt niet te praten. Want Gods woord die zal dat wel bevestigen. Maar ik heb het in Californië meegemaakt. Met een vrouwtje van 24 jaar. En dat kind lag op de poorten van de eeuwigheid. En die moest verloren gaan. Die moest naar de eeuwigheid toe. In het kon niet naar de eeuw. Dan heb ik meegemaakt. Dat toen ze mijn vrouw opbouwde. En dat ze me de dood in huis had. En er niet meer door kon komen. Dat God die ziel op mijn ziel boemde. En zagen zeven ze hem kwam God over. Ja dat is wat anders. Toen kwam God over het Isaia 12. Het was meegemaakt. En toen hebben we gezongen. Waarvan? Van Gods goed van godsgoedertieren. Onvergetelijk. Als een ziel door de dood uit de dood komt. Kijk dan kun je zien. Er is een god in leven. En op deze aarde zijn vonnis geeft. En wie zoiets niet over kan nemen. Die moet zijn eigen staat maar eens goed nakijken. Want we hoeven een ander niet te bedriegen. Het zal een even godswonder wezen. Als we ons eigen niet bedriegen. Nogmaals gemeente. Ja we moeten naar huis. Maar wat is uw enigste troon. Wij In leven en sterven. Dat nu is mij naar huis gemeente. En de Heer, gedenken je. In genade om Christus. Amen. O God, zo zijn we dan gekomen de avond. Van de eerste rustdag in het jaar. En ach, Heer, neem nu eens reken uit u zelf. En zie op onze gunst van boven. En wees ons nog genade Naar de grootheid u erbarmer te geven. En wil gij deze arme woorden nog eens met uw lieve geest achtervolgen en mogen dit deeltje uw erven, gedenkeren in uw lieve gunst en goedheid dragen en verdragen en sparen ook in de week die voor ons ligt en mogen genadig verzoening doen overal onze zonden en schulden om uw verbonds om Christus Amen. Onze slotzang zei uit de psalm 97 en daarvan het zevende vers. Gods vriendelijk aangezicht, vrolijkheid en licht, vooral alle ten troost verspreidt die smart. Juist ja, dromen om uw lot, verblijd u steeds in God, rond rond zijn heiligheid. Zo wordt zijn lof verbreid voor al dit genoemd. Het laatste van de psalm 7 en 9. Die verwachten wij morgenavond om negen uur hier in de konsistorie. En verder willen we de gemeente eraan. Dat bij de uitgang de collecte bestemd is voor onze school. Ga ons in vrede en van de zegende ziel. De Heere zegenen u en hij behoeft. Doe zijn aangezicht over uw licht, en zijn uw genade, weer verrijven zijn aangezicht over u en geef u vrede